Ondertussen dreigt er een diplomatieke rel tussen Libië en buurland Algerije over de familieleden van Gaddafi die gisteren de grens met Algerije overstaken. Volgens Jalil willen ze van daaruit doorreizen naar een ander land.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 Niet wordt uitgesloten dat er sprake is van kopieergedrag en er meer snelwegschutters zijn. De afgelopen weken zijn op de snelwegen rond Rotterdam en Den Haag tientallen auto's beschoten, waarschijnlijk met een luchtbux. Ook gisteren werden mogelijk auto's beschoten op de A2 en de A29.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 En de eis van de officier was 22 jaar. En de rechter is daaronder gaan zitten, de rechtbank. Omdat de rechtbank uit is gegaan van verminderde toerekeningsvatbaarheid... van de verdachten, zoals de gedragsdeskundigen dat hebben vastgesteld. Dit jaar gaat Rio aan de Rijn niet door. De organisatie zegt dat er geen geld beschikbaar is... voor extra veiligheidsmaatregelen. In Nederlandse winkels worden onder meer insectenverdelgers... en antibacteriële zeep verkocht, waarvan de risico's onbekend zijn. Dat blijkt uit een vorig jaar gehouden inspectie van biociden middelen om schadelijke organismen te bestrijden. Onder meer de Voedsel- en Warenautoriteit bezocht ruim 500 bedrijven, waaronder bouwmarkten, tuincentra en supermarkten. Van alle gecontroleerde producten bleek ruim 40 niet goedgekeurd. Dat betekent volgens de VWA niet dat de middelen gevaarlijk zijn, maar dat de risico's onbekend zijn omdat ze niet zijn getest. De middelen mochten daarom nog niet worden verkocht. De VWA deelde tientallen boetes, waarschuwingen en dwangsommen uit. De IKEA Foundation schenkt ongeveer 43 miljoen euro, euro voor de hongerbestrijding in Afrika. Het geld gaat naar het vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia, het grootste opvangkamp ter wereld. Het kamp is oorspronkelijk bedoeld voor de opvang van 90.000 vluchtelingen, maar op dit moment zitten er zo'n 440.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie is de schenking van de IKEA Foundation... de hoogste particuliere gift die ze in hun 60-jarig bestaan hebben ontvangen. De IKEA Foundation richt zich samen met onder meer UNICEF op de hulp aan kinderen. Het weer bewolkt en af en toe wat zon, maar ook geregeld nog buien. Temperatuur 18 graden. Morgen bewolkt en iets warmer. Daarna meer zon en hogere temperaturen. ADB verkeersinformatie het verkeer op de A4 kan straks weer doorrijden van Amsterdam naar Den Haag. De rijstroken bij Leidschendam zijn weer vrij na technisch onderzoek. Tussen Hoogmaat en Leidschendam staat nog wel 9 kilometer file, maar het gaat dus wel oplossen. Op de A10 West is een ongeluk gebeurd nabij de Koentunnel. Het gebeurde op de A10 West richting Zaanstad. De weg is daar dicht en die wordt er omgeleid via de op- en afrit Westpoort. Staat Fiede tussen Geuzeveld en Westpoort 2 kilometer. Ook de andere kant op staat Fiede bij Westpoort 2 kilometer. En daar is voor datzelfde ongeluk de linkerrijstrook dicht. Korte Fiede staat er ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel 2 kilometer door een te hoge vrachtwagen. Maar de weg is daar weer vrij. Luister, je hebt twee soorten managers.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 Robert en Brink. Dus, seminar 28 september, psychologie van het overtuigen .nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Zometeen een reportage over filmpjes die gedupeerden van een inbraak op internet zetten. En tegen half vier vertellen drie collega's van de regionale omroep in onze rubriek Nieuws van Dichtbij, wat er leeft in hun eigen regio. En vandaag gaan we naar Groningen, Noord-Holland en de regio Rijnmond. Dat straks, maar eerst naar Amsterdam. Ja, tien inbraken in twee weken tijd. Dat is wat er gebeurde in een kantorenpand in Amsterdam deze maand. De laatste inbraak vond plaats bij ontwerpbureau MediaMatic. Maar de dieven kozen hiermee een heel dom doelwit. Want de mensen van MediaMatic zijn bedreven in mediacampagnes. En ze lieten het er dan ook niet bij zitten. Ze maakten een poster met een afbeelding van de daders... en ook een internetfilmpje met de beelden van de beveiligingscamera's. En dat mag allemaal niet. Afgelopen vrijdagavond sprak verslaggever Matthea Vrij... met directeur Willem Veldhoven. Want misschien zouden de dieven die avond opnieuw toeslaan. Gevolg, Willem, die Willem, niet, bezig, hoor. Sporen, Willem Veldhoven is een soort uh, Jack Nicholson-achtige figuur. En we lopen naar uh, een van de posters. En die poster die hangt hier buiten het gebouw waar ingebroken werd. Er staan foto's van de daders op. En de beelden zijn van een bewakingscamera. En natuurlijk is het de bedoeling dat voorbijgangers de daders herkennen. Voorbijgangers zoals bijvoorbeeld deze jongen hier. Radio 1. Radio 1. Ik maak een reportage over deze poster hier. Heb je die gezien? Ik ga even, Kijk, even kijken, even kijken. Ken je ze? Nou, ik ga je eerlijk zeggen. Als ik ze ken, zou ik het ook niet zeggen. Maar ik ken ze niet. Daar heb we niks aan. Maar ik als je ze nou zou kennen, waarom zou je dan niks zeggen? Ik ben geen verrader. Maar ze hebben bij deze man hier ingebroken. Ze hebben ingebroken bij deze nee, man. Wacht, wacht, wacht, nee, nee, sorry, wacht, wacht. Time-out. Als de kinderen en vrouwen aanraken, wat zeg ik er wat van. Nou, ik heb twee collega's. Dat zijn vrouwen. Die heel graag s'avonds rustig werken in ons kantoor. Die durven er niet meer. Na de inbraak zij gaan, gaan zij niet meer in het kantoor werken als de anderen weg zijn. Ze zijn nu... Niet meer, ze voelen zich niet meer veilig in hun eigen werkplek. Dan ik wil een oogje op het zeil houden. Aha. Vrouwen en graag. kinderen blijf je vanaf. En spullen blijf je toch ook vanaf? Kijk, heb je gelijk hè? Maar als er ABN en gaat, dan ga ik ze helpen. Dat nee, zeg ik eerlijk. Nee, nee, maar het is, het is geen ABN aan Oké, okay, dan nee. moet je er van, met je tangens vanaf blijven. En wat vind je nou van zo'n poster? Goed. Je blijft van alles maar spullen af. Denk je dat ze gevonden worden? Help, help. Tuurlijk. Het is even helemaal donker in het gebouw... op de derde verdieping aan de Vijzelstraat. Ik probeer even licht te maken hier, want het, het licht in dit gebouw gaat uit op tien uur. Om oh, energie te het alles gaat uit. Dus, anders wordt het wel gewoon donker. Het is gewoon radio, dus het kan eigenlijk in donker. Toch? Ja, want waarom zijn we hier eigenlijk nu nog? De reden is dat we in dit gebouw, waar meer dan 100 creatieve bedrijven in het centrum van Amsterdam... Samenwerken in een oud-bankgebouw. Dat we daar deze maand meer dan tien inbraken hebben gehad. Inbrekers nemen ons gereedschap mee, onze computers. Dat heeft ons ook getroffen. Ze hebben dertien computers meegenomen en meer dan 2500 euro kasgeld. En we moeten vrezen voor een tweede inbraak. Ik heb gezien hoe ze het gedaan hebben. En dat komt omdat er op internet een filmpje staat. Ja, nee, we hebben, je staat er bijna onder, een bewakingskamer hier hangen, vlak bij de ingang. Die mensen die zijn binnengekomen, die hebben de deur gebroken. Die hebben de camera gezien ook, dat zie je op de filmpjes. Wat we gedaan hebben is om, ja, om te zorgen dat veel mensen kijken... hebben we er gewoon een leuk filmpje van gemaakt. Dus we hebben het gemonteerd, de interessantste stukken bij elkaar gezet... De, de, de, de zoom-ins gedaan op de gezichten. Want we willen dat die mensen herkend worden. De, even een muziekje eronder, waardoor je denkt: yeah, yes, hier kun je zien hoe het echt gaat. Zo. En, en dat is ook een beetje ja, wat, waar ze om vragen. Want ons gebouw, Dankje CS, is een gebouw waar. Organisaties uit de creatieve industriehuis. Mensen die weten hoe ze met media werken. Ja, dus ze nee. zijn eigenlijk het allerstomste gebouw ingelopen. Ze zijn het domste gebouw ingelopen. Ze zijn eigenlijk gewoon hun, hun beroep inbreker gaan demonstreren voor mijn internetcamera. En dat was niet slim. beetje op dezelfde manier als wanneer je gaat inbreken bij een sportclub. en je dan een bodybuilder uh, tegenover je vindt. Ja, zo krijg je hier dan de media tegenover je. Je merkt dat je bestolen bent. Gelijk heb je die beelden. En je weet dat die beelden eigenlijk uh, niet zomaar gepubliceerd mogen worden... omdat we in Nederland gelukkig uh, strengere privacywetgeving hebben. Maar ja, we merken ook dat de politie komt... en eigenlijk niet zo'n hoge prioriteit heeft... voor gewone inbraken met alleen materiële schade. De prioriteit gaat terecht naar uh, het aantasten van de persoonlijke integriteit. Dus niet je spullen, maar je, je, je zijn. Maar ondertussen zitten we ermee dat hier tien inbraken zijn geweest de afgelopen weken. Dus op roepen hebben we gezegd, ja, sorry. Ik wil de privacy van mensen die voor de neus van mijn eigen camera... mij bestelen, die privacy hebben zij zelf beschadigd. Dus zij hebben besloten om toch maar die beelden op internet te zetten. En ik hoop dat wat hier gebeurt, dat het een, een testkist kan zijn. Dus het kan zijn dat, dat wij ook ter verantwoording geroepen worden. Dat... Maar het college voor bescherming van persoonsgegevens... heeft ja. al niet aan de lijn gehangen? Niemand heeft ons gebeld. Nee, ik ben lid van GroenLinks. Misschien word ik nog gerouilleerd, want het is tegen de linkse politiek wat ik doe. Ik krijg ook heel veel hele rechtse, racistische, echt nare meldingen... op de internetdiscussies, op onze eigen website en op YouTube. Um... Dat is met zulke beelden, omdat je ziet dat dit allochtone jongens zijn. Hè? Ja, het spijt me zeer, maar ik zie gewoon mijn dieven. En mijn dieven zal ik omarmen... En het kan me niet schelen waar ze vandaan komen. Er komen tips binnen en we hopen dat we op deze manier... die inbrekers uh, tot stoppen kunnen dwingen. Um, op dit moment hebben we dat nog niet zien gebeuren. Daarom slapen we hier. Vannacht heb ik hier geslapen. Ik ga nu gelukkig weer naar huis. Een van mijn collega's gaat vannacht hier overnachten. Je kunt daar zo even spreken. I work as a hostess, dansters. Ze een hostess beneden in de galerie uit Litouwen. Uiterst vriendelijk en blij. Ja, en they asked me to sleep at night. Even kijken, wat is dit hier? Um... Oh ja, yeah. een stretcher. Yes, I think it would be quite comfortable. you think so? Ja. <laughs> Ze oh, yeah. denkt dat het wel comfortabel wordt. <laughs> Je kunt ik hier ook spreken met mijn partner, mijn vriendin, die vannacht nog... In de eentje thuis lag en dacht, waar is mijn man. Waarom komt hij niet thuis? Yeah, it's, it's all of a sudden my partner calls me like, ze zegt: opeens uh, word ik nog gebeld door uh, mijn partner. Sorry. Die zegt: ik moet op kantoor slapen. Sorry. Wait, my office. Oké, okay, like fine. Ja, ze, ze, ze moet een beetje lachen, maar echt heel leuk was het allemaal niet natuurlijk. Nee, ja, helemaal niet. Nee. Het is voor uh, oekne tijd om te gaan slapen. Zo, die je nog lock de door. No. Willem legt uit wat ze nou precies moet doen. Dus eerst, als wij weggaan, de deur goed op slot doen. Als ze dan zouden komen, uh, dan kan ze dat goed horen aan het gerommel aan de deur. Dan heeft ze genoeg tijd om 112 te bellen. En vervolgens uh, kan ze ook roepen, want het idee is dat dieven helemaal geen behoefte eraan hebben om iemand fysiek iets aan te doen. They don't want to hurt people. They just want to steal stuff. Uh, ze willen gewoon spullen so hebben. Dus zodra ze merken hier is binnen iemand. Weelke hoei. Dan zullen ze wegrennen. So that's your safety. Three steps. Lock the door, call the police and your friends. Make yourself hurt. Any questions? No. <laughs> <laughs> Everything is scary. Ze <laughs> blijven <Slaap> lekker wel rusten. <laughs> wel rusten als die zijn. Labos nakties. Ja. Gelukkig bleef het rustig die nacht. We praten nog even verder met Madeleine van Torenburg... CDA Tweede Kamerlid met privacy in de portefeuille. Mevrouw van Torenburg, goedemiddag. goedemiddag. Hoe luistert u naar deze reportage? Het laatste stukje vind ik eigenlijk het engste. Ja, hè? Dat deze mevrouw hier alleen ligt te slapen. En die ik zou liever om... hebben dat de politie daar was. Wanneer ja. je bedenkt dat hier tien keer is ingebroken in zo'n korte tijd... dan zou ik willen dat de politie hier meer prioriteit aan geeft. Dat er een agent... Uh, in de buurt is. En niet een mevrouw die een instructie moet krijgen... hoe ze de deur dicht moet doen. Gaat u de minister van Binnenlandse Zaken daarop aanspreken? Wij hebben binnenkort een debat over privacy. En dat is eigenlijk een beetje uh, ontstaan... De, de aandacht voor dit onderwerp... omdat het College Bescherming Persoonsgegevens... naar buiten had gebracht dat ze graag wilden... dat iemand die zo'n filmpje op internet zet... straks een uh, torenhoge boete krijgt. Uh. Tot 25.000 euro. En daar hebben wij als CDA van gezegd... no way. Het kan niet zo zijn dat Mensen die beelden hebben van iemand die hen besteelt, die bij hen een overval pleegt, dat ze die beelden op internet zetten, dat zij dus de degene zijn die daar door hoge boetes van uh, over, voor kunnen krijgen. Ja, maar dat wat betreft privacy, nog even wat betreft de politie voor de deur, zoals u ook suggereert. Is dat iets wat u in datzelfde debat ook kenbaar maakt? Ja, ik vind dit wel een heel zorgelijk voorbeeld. Ja. Natuurlijk weten we allemaal dat de politie niet uh, bij iedere inbraak voor de deur kan liggen. Maar wanneer je ziet dat het zo'n bedrijf is waar heel veel kleine organisatietjes ja. in zitten... Meerdere malen ingebroken in, een, korte in een tijd. Tien keer in de maand, dan ja. denk ik dat de politie gewoon iemand van de straat af kan halen... die erg veel onrust en erg veel ellende veroorzaakt in ja. hun buurt. Nou, dan nog even dat filmpje en de privacy. Uh, Willem Veldhoven van MediaMatic heeft een leuk filmpje gemaakt... met de daders, duidelijk in beeld, heeft dat op internet gezet. Kan dat filmpje op internet blijven staan, wat u? Betreft. Wat ons betreft wel, maar laat me daar meteen bij zeggen... ik heb liever dat we het anders organiseren met elkaar. Ja, want je overtreedt wel de wet ermee. Ja, formeel overtreed je daar nu de wet mee. En iemand die eh, op zo'n filmpje staat kan daar iets tegen doen. Die kan naar de rechter gaan. Nou, ik hoop dat deze inbrekers dat doen. Dan weten we tenminste wie het zijn. Maar wat wij liever hebben is dat mensen met dergelijk beeldmateriaal... naar de politie gaan... En dat de politie ze voor deze mensen op internet zet. Want ik word ook niet heel erg enthousiast hm. van het monteren van een filmpje. Nee. Want morgen monteren we een, een buurman die we niet zo graag mogen. <lacht> langs een, een winkel. En ja. zeggen we, hij heeft hier net een overval gepleegd. Ja, ja, ja, ja. Maar het is wel zo, en dat zegt Willem Veldhoven, Veldhoven het slachtoffer ook. Van, ja, uh, uh, het bereik van die politiewebsite is vele malen kleiner... dan als wij het op YouTube zetten. Ja, maar ik, ik hecht wel aan uh, wat we noemen een geweldsmonopolie bij de politie. Ik vind het belangrijk dat de politie hier iets mee doet. We moeten met elkaar ook niet willen dat iedereen alles op internet zet. Omdat je dan natuurlijk ook wel het risico loopt... dat je dingen op internet zet die niet... Uh, daadwerkelijk zo zijn gegaan. En hoe kun je inschatten dat je echte inbrekers hebt? Natuurlijk, sommige beelden zijn vrij duidelijk. En die mogen wat mij betreft dus wel ge getoond worden. Interessant is eigenlijk dat die discussies begonnen... omdat wat ik zei, het College Bescherming Persoonsgegevens... nogal erg uh, ja, fel uithaalde naar slachtoffers. Nou, dat willen wij absoluut ja, niet. En ook bij de vereniging Eigen Huis... die met een ja. initiatief kwam om beelden op internet te zetten... Uh, hebben zij gezegd dat mag niet. Nee, en daarom is de winst van dit debat dat wij uh, uh, zo hebben kunnen veroorzaken dat we de aandacht toch een beetje verleggen. Wij vinden het belangrijk dat mensen met beeldmateriaal ergens naartoe kunnen. Dat dat beeldmateriaal ook wordt getoond en dat we zo inbrekers pakken. En dat is de politie? Ik heb liever dat de politie het doet, maar ik vind het echt geen stijl om te zeggen dat uh, mensen die zo'n filmpje op internet zetten, dat die een hele hoge boetes kunnen krijgen. Wij weten van bedrijven die kregen bijna een boete van 25.000 euro, terwijl de inbreker zelf 140 euro kan afrekenen. Dus Willem Veldhoven niet heeft gebeuren. niets te vrezen wat dit betreft. Wat ons betreft heeft hij niets te vrezen. Maar ik heb liever dat we met elkaar zo organiseren... dat de politie het voor je op internet zet... en dat we dan uiteindelijk de boeven ook daadwerkelijk pakken. Oké. Okay. Madeleine van Torenburg van CDA. Dank u wel en veel succes later in het debat. Dank u wel. Mr.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 Um...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 De zomermaanden gaan we rond dit tijdstip altijd op zoek naar nieuws uit de regio. Collega's van de regionale omroepen van de regionale krant... vertellen wat hen aanspreekt in het nieuws dicht bij huis. Vandaag richten wij de blik op Groningen, Noord-Holland en de regio Rijnmond. Eerst Eva Hulscher van RTV Noord vanuit de studio in Groningen. Goedemiddag, Eva. Goedemiddag. Wat speelt er bij jou? Nou, onze stad maakt zich op voor uh, grootschalige sloopwerkzaamheden. Want de stad Groningen krijgt... Uh, op de Grote Markt en vlak daarachter allerlei nieuwe dingen. Het Groningen Forum en een nieuwe Oostwand. Nou, uh, heel verhaal zit daarachter. Ik kan wel zeggen dat het eindelijk begint. Mm. Er is namelijk ontzettend veel discussie en politiek uh, rond, romslomp uh, over geweest. Het Groningen Forum dat is een soort huis voor informatie en geschiedenis. En dat is eigenlijk, geeft dat meteen het probleem een beetje aan... dat klinkt niet heel erg sexy. Nee. Het is een gebouw met een bibliotheek, een museum, een bioscoop... een debatcentrum. Uh, uiteindelijk is een paar jaar geleden besloten dat dat er moest komen... Toen was het december 2010 en toen ging het helemaal mis. Want toen dacht de provincie... weet je wat, die subsidie van 35 miljoen euro die wij zouden geven, geven wij niet. Provinciale staten eh, realiseerden zich ineens... dat het Forum misschien wel niet heel veel bij zou dragen aan de Groningse economie. En dat was een voorwaarde voor die subsidie. Nou, gedoe ruzie zelfs tussen stad en provincie, dat ging echt heel erg ver. De stad eh, wilde de provincie voor de rechter slepen... Um, hoe is dat nou gesust, zoals dat eigenlijk altijd gesust wordt... met een commissie ah. onder leiding van Jan <laughs> Terlouw? Um, die moest met een rapport komen. En zo nou ja, kan in passen dan uh, vaak weer doorbroken worden. En nu wordt er dus uh, toch binnenkort begonnen met de grote verbouwing. Ja, Jan Terouw heeft dus gezegd, dat moet er toch komen. Het Forum is wel goed voor de economie. Nou, oké, okay, uiteindelijk heeft de provincie voor die subsidie gestemd. Die subsidie komt er. En nu komt het Groningen Forum dus. En moet er gesloopt worden. Een heleboel midden in de Groningen binnenstad. En ja, dat gaat natuurlijk een heleboel overlast uh, opleveren. En wanneer moet uh, het klaar zijn? 2017. Oké, okay. goed. Nou, dan wachten we nog even met naar Groningen gaan en in 2017. en komen we kijken. <laughs> nee, doe dat vooral oh, niet. Dat niet. Kom okay. snel langs. Oké, okay. dankjewel. Eva Hulsje van R RTV Noord. Isabella Prins van RTV Noord-Holland. Vanuit de studio in Amsterdam spreken we met jou. Goedemiddag. Goedemiddag. En wat speelt er bij jullie qua nieuws? Ja. Uh, een familie uit Velzenbroek die zit vast in Colombia... met hun twee adoptiekinderen. Ze waren op een zogenoemde uh, rootsreis naar Colombia. Adoptiekinderen die bezoeken dan hun land van herkomst. En een van hun kinderen, Ruben, was uh, eerder geadopteerd... door een ander Nederlands gezin. Nou, dat ging niet goed. Het gezin uh, heeft de adoptie teruggedraaid. En Ruben, Ruben kwam bij de familie uit Velzenbroek terecht. Nou, wat is nou het probleem? In zijn Nederlandse paspoort staan de namen van zijn nieuwe adoptiefamilie. En in zijn Colombiaanse paspoort... de van zijn eerste adoptiefamilie. Ja, en toen gingen bij de douane dus alarmbellen rinkelen. De familie mag niet meer weg. En vooral Ruben niet. Um, want na de mislukte adoptie in Colombia... had hij dus opnieuw ter adoptie aangeboden moeten worden... in zijn land van herkomst. En uh, ja, volgens de Colombiaanse wet is zijn adoptie door die familie... in Velzenbroek dus niet rechtsgeldig. Ja, en die familie, we hebben ze gesproken, de vader vanmorgen... Ja, die loopt gewoon financieel en emotioneel helemaal leeg. En Ruben heeft al gezegd, laat me hier maar achter. Ach, ja, echt een drama. Heel... Ja. ja, en aan de andere kant is hij ook natuurlijk weer doodsbang... dat hij weer een nieuwe vader en moeder krijgt. Ja, en de Nederlandse ambassade zegt weinig te kunnen doen... Want de Colombiaanse wetten zijn erg streng... omdat ze bang zijn voor kinderhandel. Ja, dat is ook wel weer te begrijpen. Maar dat voor dit gezin pakt dat dus heel slecht uit. Ook nog een, een verhaal met een koninklijk tintje vandaag bij jou? Ja, we hadden Prinses Maxima vandaag op bezoek in Alkmaar. Daar is een bijzonder blijf van mijn lijfhuis geopend. En het bijzondere eraan is, is dat dit blijf van mijn lijfhuis... niet op een geheime locatie staat. Maar er staat juist met grote letters oranjehuis op de gevel. De vrouwen kunnen gewoon ook op straat boodschappen doen. Het moet het taboe van de... Verstopte vrouwen doorbreken. En het is uh, daarnaast de bedoeling dat slachtoffers van huiselijk geweld... er contact kunnen houden met hun partner, familie en vrienden. En dat er natuurlijk snel een oplossing komt... dat de vrouwen weer terug naar huis kunnen. Oké, okay, dankjewel Isabelle Prins van RTV Noord-Holland. En ga snel naar je eigen uitzending, want die begint om half vier, hoorde ik net. We gaan naar uh, Ruud de Boer van Radio Rijnmond in Studio Rotterdam. Ja, Ruud, uh, Schiedam, hè? Dat valt, ja, Schiedam, on dat dat valt onder jullie. Dat valt heel erg onder ons, ja. En we hebben ook ruim aandacht in Rijmond nu over burgemeester Verver, oud-burgemeester Verver. We hebben vandaag een gesprek met haar. Ah. Ze spreekt voor het eerst uitgebreid met ons. Nadat ze natuurlijk enorm ten val is gekomen, althans, volgens het rapport van het BING, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Uh, we hebben reacties van wethouders. Um, en uh, ja, dus, dus nu ook een gesprek met ja. de burgemeester van Heeft dat al plaatsgevonden, dat gesprek? Of gaat het nog plaatsvinden? Het gesprek is op dit moment gaande. Ah, uh, dus je kan niet de... even wat vertellen over wat nee, je. Nee, helaas. Want ik ben natuurlijk ook reuze benieuwd wat zij nu eigenlijk te zeggen heeft tegen onze verslaggevers. Ik wilde haar eigenlijk live in de uitzending hebben. Maar zij heeft laten weten dat ze dat echt niet ziet zitten. Zeker nou. niet op dit moment. Nou. Want uh, of ze nou schuldig is aan belangenverstrengeling, intimidatie, et cetera, et cetera. We hebben het hier natuurlijk. Wel over een gevallen vrouw. Uh, wat natuurlijk ongetwijfeld een uh, persoonlijk drama moet zijn. Ja, gevallen vrouw denk ik toch eigenlijk wel even weer. Want anders Ruud. Maar ja. goed, dat, <laughs> dat daar zullen we dan maar niet verder op in. Elsbert, je begrijpt goed. wat ik bedoel. Ja, ik snap het helemaal. <laughs> uh, er was ook nog iets met uh, kansarmen uit nou ja, Spijkenissen. Spijkenissen, spijkenissen daar, daar wordt ook nog druk uh, voor gedraaid en uh, opgenomen. Spijkenissen heeft het plan opgevat om uh, mensen op kansarmen te weren uit Spijkenissen. Het werd al gekscherend hier op de redactie. Een groot hek om Spijkenissen ja. heen genoemd. Uh, het verhaal is niet helemaal nieuw, want uh, Rotterdam heeft in het verleden zich natuurlijk ook bezig gehouden met een soort uh, minimumvoorwaarden om in bepaalde wijken te kunnen wonen. Dat je een bepaald uh, inkomen moet hebben. En anders uh, kom je dus niet in aanmerking om in die wijk te gaan wonen. Mm. En uh, ja, uh, het doel is natuurlijk om uh, iedereen, uh, om, om die wijk wat leefbaarder te maken. Is dat een probleem in Spijkenissen, dat er veel kansarmen zich daar vestigen? Nou, het, is, het is niet de rijkste gemeente van de, van de regio, laat ik dat voorzichtig even nee, zo zeggen. Maar en hoe gaan ze dat dan doen? Wat, wat voor maatregelen willen ze nemen? Ja, nou ja goed, ik denk, ik denk dat er wordt gedacht aan dezelfde maatregelen die, die Rotterdam ook heeft genomen. Door gewoon inderdaad een, een, een limiet op te stellen. En, en uh, ja, uh, als je daaronder zit, dan, uh, dan, ben je dus, dan kom je niet in aanmerking om in spijkenissen te komen. Nee, je gewoon. moet een bepaald inkomen hebben en anders ja. kom je er gewoon niet in. En het niet... dingetje? Mag ik nog één dingetje? Ja, je mag door, uh... nog één dingetje? Nou ja, goed, dat is dan weer net binnen. Mario Been, over gevallen ah. mensen gesproken, die was gevallen bij Feyenoord. Die uh, is nu de grote man, de trainer van Racing Genk in België. En dat is een topclub. Doet ook mee met de Champions League. Zo. En die wordt vandaag gepresenteerd. Aha. Dus het is heel spannend hoe die Belgen daar dan op reageren. Op jullie, Mario Been uit Rotterdam. Ja, ja. Dankjewel, Ruud de Boer van Radio Rijnmond in uh, de studio in Rotterdam was dat. En nou, daarmee zijn wij aan een einde gekomen van Dit is de Dag voor Vandaag. Uh, ik verwijs uiteraard nog even naar onze website, ditisdedag.nu... Hier kunt u informatie vinden over de uitzending en ook uh, gesprekken die we hiervoor de, uh, terugluisteren. Straks Vila VPRO, Ger Jochems, wie ja, hebben jullie te gast? Ja, De oppositiepartijen D66, PvdA, GroenLinks en SP vinden dat Shell weg moet uit Syrië. Want je verdient geen geld voor een regime dat de eigen bevolking terroriseert en vermoordt. En dat hebben die partijen Shell vanmiddag verteld in de Tweede Kamer. D66-fractievoorzitter Alexander Pechpold uh, doet in onze politiek panel het vragen: verslag van dat gesprek. Maar eerst het nieuws met Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. De stroomstoring in Utrecht is bijna verholpen. Zo'n 5.000 huishoudens zitten zonder elektriciteit. Dat duurt mogelijk nog enkele uren. Rond half elf ontstond de storing in een groot transformatorstation... waardoor zo'n 20.000 huishoudens geen stroom hadden. Het merendeel heeft nu dus weer elektriciteit. De Nationale Overgangsraad in Libië heeft strijders van Gaddafi... tot zaterdag de tijd gegeven zich over te geven. Daarna zullen de steden die zij nog in handen hebben, waaronder Sirte... met geweld worden ingenomen. Intussen wil de Overgangsraad dat Algerije de familie van Gaddafi... die gisteren de grens overstak, uitlevert. Een man van twintig uit Limburg die met een scooter een politieman omverreed... moet twee jaar de gevangenis in. Hij reed vorig jaar augustus in de zonder rijbewijs op een gestolen scooter. Hij deed een wedstrijdje met vrienden...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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Zoetewoudendorp, 3 kilometer. Op de A10 West richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd. Nabij de Koentenol, precies, ze zijn bij de afrit IJmuiden. staat 2 kilometer file vanaf Geuzeveld. De weg is bij de afrit IJmuiden dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid. De andere kant op staat file voor de 0 2 kilometer. Na 20, Gouda richting Hoek van Holland... tussen Maasluis en de afrit Westerlee, 3 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook rijstrook dicht. En na A27, van Gorkum naar Breda... tussen Knopend Gorkum en Werkendam, 4 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat bieden wij u tot half vijf? Een gesprek met criminoloog Cyril Feynhout, Bekend van talloze onderzoeken naar bijvoorbeeld de georganiseerde misdaad... en het reilen en zeilen van het politieapparaat. En berucht vanwege menig gepeperde uitspraak over de toestand van Nederland als het gaat om recht en ordehandhaving. Over een maand gaat hij met emeritaat, maar Nederland is nog niet van hem af. En na vier uur ons eigen politieke vragenuurtje... met onder andere D66-leider Alexander Pechtold... over Shell in Syrië, de politiemissie in Kunduz... en de toekomst van het Koningshuis. Dat dus het komende uur in Villa VPRO. Je hoorde net toch ook bij de EO-RTV Noord-Holland, die redactrice... Ja? Uh, Prins Maxma heeft een blijf van mijn lijsthuis uh, geopend en dat is openbaar. Dat adres staat in het telefoonboek, is oranje geschilderd. En dat is een statement, namelijk wij pikken geen huiselijk uh, geweld. Wat, nou, ik weet niet wat jij het... daarvan vindt, het is hartstikke flink. Dat nou ja, de even... eerste vrouw in elkaar geschopt wordt door haar man. Ja, ja het, het dat wat jij vinden. natuurlijk bedoelt is, het was juist altijd de bedoeling dat die vrouwen ja. onvindbaar waren voor de daders. Dat ja. had toch een goede reden. Ja. Maar je kan het op deze manier natuurlijk ook wel juist weer beter in het oog houden. Op, uh, openlijk beveiligen. Ja, dat ook weer. Goed. Geef uw mening over alles wat u hoort hier bij ons via onze site vpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Afgewezen asielzoekers uit Somalië moeten teruggestuurd worden, maar wel alleen onder strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld niet naar de hoofdstad Mogadishu, want daar is het onveilig, maar wel naar centraal en zuid-Somalië, als ze daar tenminste familie hebben die ze kan beschermen. En, en dan komt het, let op, ze moeten zich kunnen gedragen volgens de regels die de terroristische islamitische organisatie Al-Shabaab oplegt. <laughs> Dat ja. is de boodschap van minister Gert Leers in de Tweede Kamer. En de ChristenUnie heeft al onmiddellijk gereageerd... vragen gesteld over wat ze noemt bizarre voorwaarden. We leggen ze voor aan Somalië-deskundige Jacques Willemsen. Meneer Willemsen, goedemiddag. Goedemiddag. Wie vallen er eigenlijk onder deze criteria? Nou, <laughs> ik denk dat ik de eerste Somalië die in dit land verblijft... nog moet tegenkomen die daaronder valt. Ja, want het zijn wel een hele hoop uh, voorwaarden. Het is natuurlijk bedoeld om die mensen te beschermen, maar is het praktisch eigenlijk? Nou ja, ik, ik begrijp überhaupt niet waarom deze brief geschreven is. Mm -hmm. Omdat die gebaseerd is op een uh, vonnis van het uh, Europees Hof voor de rechten van de mens. Van een zaak die al jaren oud is. En u wilt zeggen, door de situatie is inmiddels enorm veranderd in Somalië. En de situatie is totaal omgekeerd. Uh, ik bedoel, als je de brief goed analyseert, dan zegt... De Nederlandse overheid, je moet geen mensen terugsturen... naar onze bondgenoot in Mogadishu, maar wel naar de vijand. Ja, want ik heb ook steeds begrepen met die hulpacties... dat die hulporganisaties eigenlijk alleen maar in Mogadishu kunnen opereren... omdat het daar het minst onveilig is. Nou ja, dat is, dat is heel erg relatief. Maar ook in Mogadishu is het erg onveilig... want de regering in Mogadishu bezit twee straten en een hotel... Dus dat is niet uh, helemaal de hoofdstad. Mm -hmm. Maar het is een, een warrige, vreemde brief. En ik vind het een brief die komt op een uitermate genant moment. Als... Er zijn honderdduizenden Somalis die sterven van de honger. En wij houden ons met zo'n dom Nederlands gebeuren bezig... als kunnen we drie Somalis terugsturen. En wat zijn dan de voorwaarden? Ik ja, noem, je zou bijna is... Je zou inderdaad bijna zeggen: een andere voorwaarde is ook nog: je moet goed tegen honger kunnen. Ja, dat, dat is het. Ik, nou ja, ik, ik, je schaamt je voor dit soort dingen. Hm. Ik in ieder geval wel. Uh, um, Al-Shabaab is gewoon een terroristische organisatie genoemd. Ook door de Nederlandse overheid. gelieerd aan Al-Qaeda. Wat uh, meneer Leers zegt, is eigenlijk. We sturen uitgeprocedeerde asielzoekers terug... naar een gebied in handen van een dergelijke organisatie. Ja, dat is net zoiets als uh, uitgeprocedeerde Afghanen... naar de Taliban terugsturen. Ja. Om daarna de door de Nederlandse opgeleide politie... een kundus aan te vallen of zoiets. Hm. Maar wat zou die dan toch willen met deze brief? Waarom komt die op dit moment hiermee? Wat denkt u? Nou, ik, ik denk dat, dat dat redelijk simpel is... dat... dat uh proces eh, in, in Straatsburg is eh, met een soort tussenvolles gekomen, uh, hij vindt dat dat uh, gevolgen heeft voor ons uh, asielbeleid, maar ik denk dat er in werkelijkheid een andere reden achter zit en dat is het gebruikelijke gedoe een uh, hondenbrok voor de PVV. Ja. Hoe gaat dit nou praktisch aflopen, denkt u dat er één Somaliër uitgezet gaat worden? Kijk, als ze de voorwaarden van de brief volgen, dan gaat dat helemaal niet gebeuren. Maar in het verleden hebben we ook een paar keer van dit soort uh, circusnummers gehad. En dat heeft een aantal mensen bijna het leven gekost. Ja. Dus ik hoop niet dat ze het gaan uitproberen. Nee. Nou, er zijn dus vragen gesteld door de ChristenUnie. We zijn benieuwd wat de antwoorden daarop zijn. Misschien komt er een debat en wordt het helemaal afgeblazen, zoals wel meer, van dit kabinet. Ja, nou ja, goed. Ik dat het geen pas heeft om in een tijd, dat de situatie in Somalië zo ernstig is, met dit soort geneuzel aan te komen zetten. Ik, ik vind het zo mies eigenlijk. Oké, okay, meneer Jacques Willemsen, dat was duidelijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Een delegatie van Tweede Kamerleden heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan Mozambique en aan Kenia. En ze zijn daar ook naar Dadaab geweest. Dat is dat grote vluchtelingenkamp bij de grens met Somalië. Daar zit een half miljoen vluchtelingen. Uh, we hadden het, mevrouw Verrier hebben we aan de telefoon. Kathleen Verrier, Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij was uh, lid van die delegatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Verrier, we hadden het net over die brief van minister Leers... over het, uh, de criteria waaronder uitgeprocedeerde... Somalische vluchtelingen teruggestuurd zouden kunnen worden naar hun land. U bent weliswaar niet in Somalië geweest, maar wel in het aangrenzende land. En heeft daar uh, uh, dat kamp, uh, dat vluchtelingenkamp ja. gezien... waar ongelooflijk veel Somalische vluchtelingen ook ja. zitten... die vluchten voor... De honger, maar natuurlijk ook voor de terreur van Al-Shabaab. Kunt u zich iets voorstellen bij deze brief? Wat is uw eerste reactie daarop? Ik denk dat het heel goed is dat mensen niet teruggestuurd worden naar Zuid-Somalië. Daar ligt natuurlijk een groot politiek probleem. Alleen naar Centraal- en Noord-Somalië. En wat ik daar gehoord heb, en wat mij heel goed lijkt... is dat er de komende dagen of de komende weken... er tachtig mensen uit die vluchtelingen naar Nederland toe komen... als uitgenodigde vluchtelingen om hier te blijven. Dus eh, voor wat ik ervan kan zeggen, is daar een evenwichtig beleid. Ja, mevrouw Ferrier, de verwarring begint nu al. Hè? Want in de brief, die hebben wij allebei gelezen... daar staat heel duidelijk Centraal- en Zuid-Somalië... We komen nog te spreken over de brief. Ik denk dat in die brief ook heel duidelijk verwoord staat... dat de voorwaarden voordat wij mensen terugsturen... Uh, dat, er echt, dat dat goed gecheckt moet worden op veiligheid... op eisen die er aan mensen gesteld worden. En nogmaals, waar ik erg tevreden over ben... is dat ik hoorde dat er uh, 80 mensen uit die kampen... Uh, uitgenodigd zijn om naar Nederland te komen... en om hier begeleid te worden, uh, om hier een leven op te bouwen. Dat begrijp ik. Dat, dat is ook prachtig. En u heeft in dat kamp rondgelopen. U bent daar enorm door geraakt als u ziet hoe de ellende daar is. En ook wat hongersnood kan doen. Is er dan toch niet een beetje juist uitbalans... om 80 mensen hier hulp te bieden... maar wellicht een, twee of drie mensen die hier in Nederland zitten... terug te sturen naar een gebied waar iedereen sterft van de honger? Dat zal niet zomaar gebeuren. Nogmaals, we komen daar nog over te spreken. Uh, mijn ervaring met de gesprekken met UNHCR... met andere donoren in overleg met wie wij natuurlijk ook... ons asielbeleid uitvoeren... is dat Nederland op dit gebied een, uh, een evenwichtig beleid voert. En ik kan u zeggen dat de CDA, Tweede Kamerfractie... hier heel goed naar kijkt... en wij niet mensen terugsturen naar een oorlogsgebied... Met de bedoeling dat zij dan ook bij die 1200 vluchtelingen per dag uh, moeten horen die aankomen in Dadaab. Uh, even over uw blog. He. U heeft er in uw blog over geschreven over uw bezoek aan dat kamp. En dat was duidelijk aangeslagen. Dat was, uh, ja, ik heel... was duidelijk aangeslagen. Ja. Ik ben in meerdere vluchtelingenkampen geweest. In Soedan, in Ethiopië. Maar het is iets wat je altijd raakt. En waar ik vooral van onder de indruk was, mm -hmm. uh, als ik dat even mag zeggen... Maar zeker... Um, drie weken geleden um, is uh, Ben Knapen daar geweest, onze staatssecretaris. Mm -hmm. En toen waren de, was de uitbreiding van Dadaab, voorzien in Ivo 2 en 3, zoals dat heet... daar was helemaal niets. Dat werd ons ook verteld door de mensen van de ambassade die met ons mee waren. Maar wat is dat, Ivo 2 en 3? Dat is een uitbreiding. Dat zijn plekken, die hebben dus een naam. He, oh, de, ja. Dat kamp heet Ivo. En ja. er zijn twee uitbreidingen voorzien, dus 2 en 3... En daar was helemaal niks. En in drie weken tijd zie je dat daar 25.000 mensen... nu vandaag de dag worden opgevangen mm -hmm. um, door inzet van de UNHCR. Het heeft mij ook duidelijk gemaakt dat er ontzettend veel moet gebeuren. Ja. Uh, ook op gebied van um, coördinatie. En uh, ik denk ook dat het uh, goed is om aan de staatssecretaris te vragen... of de Nederlandse bijdrage in het ledigen van die noden, hè, dus noodhulp of die niet verhoogd zou kunnen worden. Dat gaat u hem vragen? Ja, dat zal ik, mm -hmm. hem, dat zal ik hem willen vragen. Ik denk ook dat bij van mijn wat collega's... Naar wat wat van, zegt u? Van, verhoogd van wat naar wat? Uh, nou, dat, dat, dat beslis ik niet. Dat beslist ook de staatssecretaris niet. Dat gaat gelukkig altijd in goed overleg met andere donoren. Mm -hmm. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld... de Common Humanitarian Fund, een, een, een gemeenschappelijk fonds... Hè, van waaruit ook die, met name de coördinatie plaatsvindt... Uh, en, en misschien dat er ook andere organisaties zijn, er zit ook Nederlands Maatschappelijk Middenveld daar, gewoon in goed overleg met andere donoren, spelers in dat gebied, kijken of de Nederlandse bijdrage verhoogd kan worden. Ik ik kan, me voorstellen, ik kan ja. me voorstellen Natuurlijk, u was geraakt. En die noodhulp, het is heel goed dat u, dat, dat u daarom gaat vragen of dat uitgebreid kan worden. Maar u zegt natuurlijk ook op uw blog dat ja. is noodhulp. Wat er natuurlijk moet gebeuren is dat bijvoorbeeld, aan weer kan je niet veel doen, maar dat die oorlog in Somalië gestopt wordt. En dan zegt u ja. daar is politieke wil voor nodig, dan Precies. moet dat lukken. Maar wat, wat, wat kan je daar als Kamerlid, als Den Haag, wat bedoelt u daarmee? Wat voor politieke wil? Ja. Nou, de... de om een oorlog te beëindigen, want we hebben het over een oorlog in Somalië... is van de strijdende partijen politieke wil nodig. Um, die politieke wil, die, die krijg je niet zomaar. Maar er is nu wel een momentum, omdat Al-Shabaab zich heeft teruggetrokken uit Mogadishu. Uh, Wij hebben de verschillende donoren gesproken. Er is ook gezegd van. Ga kijken of er meer presentie van de internationale gemeenschap kan zijn in uh, Mogadishu. De, de, de minister van Buitenlandse Zaken van Kenia. die riep ons op een ambassade te beginnen in Mogadishu. We vroegen hem toen: is er al een Keniaanse ambassade in Mogadishu? Nee, nee die is er nog niet. Maar het is wel goed om te kijken hoe de internationale gemeenschap... daar meer aanwezig kan zijn om meer druk uit te oefenen... om die politieke wil. Want mm -hmm. de mensen moeten het daar zelf oplossen. Die leiders moeten daar zelf tot overeenstemming komen. Maar je kan wel wat druk uitoefenen natuurlijk. Je kan druk ja. uitoefenen. En het andere punt wat heel belangrijk is... om de werkelijke oorzaken van de ellende die wij gezien hebben aan te pakken... Mm -hmm. is ook oog voor het belang van uh, klimaatverandering. Ik heb zelf hier in de Kamer ingezet... op de vergroening van het ontwikkelingsbeleid. We moeten het punt duurzaamheid... en milieubehoud... en het tegengaan van klimaatverandering denk ik hier in Nederland nog veel meer tussen onze oren krijgen. Het lijkt mij een mooie taak voor u om het kabinet waar het CDA ook in zit... daarvan te overtuigen dat ze daar misschien iets meer aandacht op moeten gaan besteden. Dat heb ik al gedaan Heel en goed. daar ga ik mee door. Kathleen Ferrier, tweede Kamerlid voor het CDA. Zij was met andere Kamerleden op bezoek in een van de vluchtelingenkampen in Kenia... aan de grens met Somalië. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Let's Nou, er zit geen woord Chinees bij. The beach van Splendid. Cyril Feynoud, hartelijk welkom. Hier de gast bij ons in de studio. Criminoloog, eigenlijk officieel hoogleraar strafrecht en criminologie. Zo is het, ja. Verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Nog maar een maandje, want 30 september met emeritaat. Zo is het, ja. Is het bij u ook zo dat alle hoogleraren die met emeritaat gaan... het daarna drukker krijgen dan ooit? Nou, dat weet ik niet. Ik heb het altijd heel druk gehad in de voorbije 30 jaar... En ik zal het ook nog wel druk houden. Dus voor mij zal het in dat opzicht niet zoveel veranderen. Ja. Denk ik. Uh, u heeft het heel druk gehad. En wij hebben het ook altijd heel druk gehad met u. Want <laughs> u was altijd in het nieuws met allerlei onderzoeken. Vaak in opdracht van de overheid. Om onderzoek te doen naar van alles wat zich afspeelde hier in Nederland. Op het gebied van recht en ordehandhaving en misdaad. We noemen een paar voorbeelden. De, u heeft onderzoek gedaan naar de beveiliging van Pim Fortuyn. De Dutroux-crisis. Nu ook weer in het nieuws. In België. Uh, en u heeft zich ook voor de commissie van Tra en de georganiseerde misdaad uh, verdiept. Dat was de IRTE-affaire. Ja. 95, 96. Ja. Wat was uw hoogtepunt, vakmatig? Nou, ik moet zeggen, dit werk in die onderzoekscommissies uh, heb ik nooit beschouwd als hoogtepunt. Ik heb het altijd beschouwd als uh, publieke dienstbaarheid vanuit mm -hmm. de universiteiten. Om juist ook wanneer het in een samenleving heel moeilijk is. Ja. en je in de frontlinie zit van discussies en van ontwikkelingen. om juist ook dan als universiteit er wel te zijn en niet afwezig te blijven. De maatschappelijke functie een beetje van de wetenschapper? Dat heb ik altijd wel vanuit dat perspectief bekeken. Ja. Ja. Goed, u gaat dus uh, 30 september met emeritaat. Gaat dan een afscheidscollege geven zoals dat hoort? En zoals wij nu al weten, uh, gaat u daarin in elk geval het ook hebben over de geloofwaardigheid van de strafrechtpleging in Nederland. En nou gaat u dat natuurlijk niet doen als er met die geloofwaardigheid niets aan de hand is. Nee, er zijn natuurlijk wel een paar punten die reden zijn... Om, dat, om deze kwestie ook daar aan de orde te stellen. Naast een aantal andere dingen, eh, overigens. Ik weet niet hoe ver u informant te reiken, maar... Eh... Nou, wij hebben enorme <laughs> goede infiltranten. Ja, ik dacht het al, ja. <laughs> maar er zijn wel een paar redenen om daar toch eens goed naar te kijken. Dat gaat, punt 1, natuurlijk om... Eh, laten we zeggen, de internationale ontwikkeling in de Europese Unie... en hoeverre kan de Nederlandse strafrechtspleging mee... ook de komende jaren met eh, laten we zeggen, het meer directieve beleid dat door de Europese Unie zal worden gevoerd... rond een aantal eh, problemen in de sfeer van criminaliteit. Maar wat is het grootste pro probleem eigenlijk? Het grootste probleem op dit moment, in die hoek zou ik zeggen, is toch... dat eigenlijk eh, de instrumentele kant van het strafrecht... en met name tot uitdrukking komen in en de doeltreffendheid van de opsporing. Hmm. Dat daar toch vragen over leven in geef de samenleving. Geef eens een, een, een voorbeeld... waardoor de mensen een, een idee krijgen wat u daarmee bedoelt. Nou, als je kijkt naar die uh, meer commune criminaliteit, inbraken... Uh, Vermogensdelicten in het algemeen, dat is redelijk gedaald. Wel, de inbraken nu weer stijgen. Maar neem nu bijvoorbeeld de overvallen, hè, wat toch een delict is... wat mensen heel dieper kan raken, fysiek, mm -hmm. maar ook mentaal. Ook de sociale relaties tussen mensen. Een enorme hypotheek kan vormen op hun, uh, op hun leven ook een grote impact heeft op de leefbaarheid van buurten... ook door kan werken in de manier waarop wij economische sectoren organiseren. Ja, verleden jaar heb ik toch moeten vaststellen... dat maar een 15, 16 procent van die overvallen werd opgehelderd. Mm -hmm. En nog minder, in nog minder gevallen er überhaupt uh, tot een veroordeling werd gekomen. Het nou, geef... is gewoon een zwaar probleem. Dat weegt op een samenleving. Hè? Dat roept vragen op hoe dat het werkt. Maar dit zijn geen delicten die een individuele burger zelf kan ophelderen of waartegen hij zich afdoende kan beschermen. Ja. Dat moet die overheid doen. Gisteren bespraken we in ons juridische panel een aantal zaken... waarbij eigenlijk één rode draad aanwezig was, namelijk dat aan de... Uh, bereidheid tot waarheidsvinding. Uh, ja, nou, bereidheid, dat klinkt een beetje slap. De, de, dat, dat, nou, dat voor in je hersenen zit dat het om waarheidsvinding gaat, dat het daar nogal aan schort. Is dat iets wat u ook constateert? Of is dat toeval dat er drie zaken zijn die wij dan besproken hebben? Nou, ik denk dat, in, dat ja, als het gaat om, om de doctrine, om de leerstelligheid dat de mensen echt wel uh, beseffen, zowel in politie als in OM... en natuurlijk ook bij de zittende magistratuur en de advocatuur... dat in het strafrecht de waarheidsvinding wel een centrale kwestie is. Mm -hmm. Maar wat ik wel heb gezien, nu ook uh, hè, met de onterechte veroordelingen... van de voorbije jaren, als je daar de rapporten over leest... dan zie je dat met name aan de kant van politie en OM... want daar speelt het het meest, dat eigenlijk daar een soort gebrek is... aan methodische aanpak van die onderzoeken. Dat en is het, voldoende he? kritische discussie over de bronnen waarop men zich eigenlijk baseert... en ook in methodisch opzicht om tot die waarheid... of dichter bij die waarheid te Waar komen. Waar u zich dus eigenlijk meest zorgen over maakt... is dat al heel vroeg in de keten van, in, van opsporing dat, er, dat het... Aan misschien aan kwaliteit, maar ook aan, aan mogelijkheid... aan capaciteit ontbreekt om, om, om die opsporing goed te laten verlopen. Nou, aan de ene kant heb ik geen twijfel bij de kwaliteit... van een aantal mensen bij politie en OM in de Nederlandse verhoudingen. Maar ik denk wel dat op een aantal fronten... er onvoldoende kwalitatieve capaciteit is... voor de problemen waarmee de Nederland wordt geconfronteerd. Ja, dat denk ik wel. En dat zie je in die overvallen terug. En in die gewelddadige vermogensdelicten in het algemeen. Mm -hmm. Ik denk ook dat het geldt voor de financiële economische misdaad. Af en toe wordt een tip van de sluier opgelegd. He, denk aan grote vastgoedaffaires Ja, nu die klimopaffaire bijvoorbeeld. Klim ja. Maar als je dan praat met mensen uit de hoek van de fiat en ook van de recherches. Dan zie je toch dat men wel met meer zaken eigenlijk op het vizier heeft of in het vizier heeft maar dat eigenlijk onvoldoende goede mensen beschikbaar zijn... bij politie en bij de FIOD om die onderzoeken op te pakken. Ja. En dat is toch, vind ik, wel ook een, zware, een zwaar probleem... voor een strafrechtspleging in een wereld eh, waarin wij leven. Wat vindt u eigenlijk van het lerend vermogen van de hele strafrechtketen? Ik bedoel hierop, uh, tijdens de commissie van Trade-IRT-affaire... Ja. ging het natuurlijk heel erg over die burg, uh, infiltrant dat veel te ver ging, die tienduizenden kilo's uh, hars... en wellicht ook de. onder het toezicht ook van de politie... Ondere het land er is toen van gezegd, dat moeten we vooral niet doen. U weet er alles van, u was bij betrokken. Is de opstelte van veiligheid en justitie... die gaat nu samen met OM kijken... of we dat toch weer niet moeten terug invoeren. Nou ja, we zitten natuurlijk met het probleem... dat ook die eh, zware criminaliteit verandert... ook wel grensoverschrijdender wordt. Hè, ook wel, laten we zeggen, een, een organi organisatiegraad vertoont... waar je soms eh, wel u tegen moet zeggen. En waarbij dus de gangbare methodes, opsporingsmethodes... eigenlijk onvoldoende vat op hebben. En dan rijst het dilemma wat je met name ook ziet bij liquidaties... kunnen wij die liquidaties of al dat soort zware delicten kunnen we die oplossen door van buiten naar binnen te gaan... met een infiltrant. Hmm. Nederland kent natuurlijk wel de politie-infiltrant... maar dat is meestal de korte termijn... Dat is de pseudokoper Dat ja. is he, ja. mm -hmm. niet iets waar je echt mee kunt dringen, binnendringen in een crimineel milieu, zoals ze dat in Amerika eh, af en toe wel doen. Denk aan Donnie Brasco. Als je niet uitkijkt, dan ben je bezig met uitlokking. Dat het dus is dus ook daar een daar heel moeilijk punt eh, wat daar dan gaat spelen. En de andere kant, dus. Als je niet dit niet wilt, en zeker niet met burgers wilt... gezien de risico's die daaraan vastzitten... Wat dan wel? Dan zit je voor de grote vraag... moet je niet exfiltreren, hè, zoals men eh, het noemt. Wat en is er is, er is ook iemand ook die uit de inner circle, ja. die vol betrokken is geweest bij allerlei criminele activiteiten... ook zelf zijn handen vuil heeft gemaakt dat je toch bereid zou kunnen of moeten zijn... onder omstandigheden... om met hem of haar samen te werken... Dat bij de verkrijging van belastende verklaringen. Dat is de kroongetuige. Dat is de kroongetuige. En wat en is je antwoord wij... dan? Doen? Doen nou, onder omstandigheden moet je dat niet uitsluiten. Ja. Zover ben ik wel ja. gekomen. Ja. Ik maakte van Trabas ook niet helemaal tegen. Want nee. eh, na 1996 is er wel een soort regeling gekomen ook op aangeven van de toenmalige onderzoekscommissie. De vraag is erin of die regeling ver genoeg gaat... in relatie tot de problemen waarmee Nederland wordt geconfronteerd. Ja. Zullen we het even over de politie? Ja, over de politie, zeker. Want daar bent u ook heel veel mee bezig geweest. Hè? Bijvoorbeeld, zeker. u heeft nogal de zweep doen knallen over, oh. uh, uh, uh, over onder meer... dat de Nederlandse politie de laatste tien jaar... het enorm heeft laten afweten op het gebied van wapenbezit. Ik citeer trouw. Ja, dat is ook zo. He, dus wapenbezik is toch een probleem in een wereld... die zich eigenlijk als een vrij vreedzame wereld ziet. He, waar het geweldsmonopolie aan de kant van de overheid is. Waar de politie toch laten we zeggen, een cruciale rol speelt... in het beheersen van geweld door derden... En met name ook wapengeweld. Wat mm -hmm. bijvoorbeeld in die overvallen de laatste jaren behoorlijk is toegenomen. Mm -hmm. Het gebruik wapen van wapens. wapen overvallen, ja. En dus ook daarmee ernstige slacht... Eh, zwaard... Maar waar laat de politie dan een, een, een steek vallen? Nou ja, ze organiseren zich onvoldoende. Hè. Er zijn in de tijd in 1999 afspraken gemaakt... dat elk politiekorps zou minstens beschikken... over een eenheid van specialisten. Niet alleen voor de handhaving van de wapenwetgeving. Maar ook voor de, cont en voor de controle op het legale wapenbezit. Dat was een maar, afspraak, maar het is niet gebeurd. Maar in, in een kleine tien korpsen heb je echt specialisten die ook onderling zeg maar, tussen de korpsen mm -hmm. gegevens kunnen uitwisselen. Nou, voor mensen die die wagens ge... komen soms binnen aan de grens. Ja. Maar die worden in Amsterdam gebruikt. Die worden, op, die worden verhandeld. Dus je moet rechercheurs hebben in heel het hele land die iets weten van wapens en die ook elkaar goed kennen... en blind met elkaar kunnen samenwerken. Ja. En Voor luisteraars die geïnteresseerd zijn in deze hele wapenhandel... die moeten vooral naar het Radio 1-journaal luisteren zo om meteen, half vijf. Want ja. die komen met een eigen onderzoek hierover. Maar nou, er komt ja, nu er is gewoon een treurige zaak dat men dat je flat af weet... de voorbije tien jaar. Er komt nu een nationale politie. Heeft u het idee dat daardoor uh, uh, het kwalitatief en kwantitatief beter zal gaan? Dat die afspraken die toen gemaakt zijn... dat nu dat wel dat soort gestructureerde teams komen... en dat er gewoon meer capaciteit vrijkomt? Nou, ik, denk, ik ben een groot voorstander van die nationale politie al jaren om allerlei redenen. Maar inderdaad, het, het vormen van die politie als dusdanig is een noodzakelijke voorwaarde, is niet voldoende. De lakmoesproef zal zijn hoe men die politie inricht. Juist ook op dit soort punten. Zowel in de opsporing, als in de ordehandhaving... als in de grensoverschrijdende samenwerking. En dus per 1 oktober moeten de kwartiermakers een plan voorleggen... Hè, waarin wordt beschreven hoe dat korps eruit moet zien. En dat, moet en dat namelijk vind ik wel het uur van de waarheid. In januari gewoon al gaan draaien? Nou ja, het moet in elk geval dan kunnen starten. Of het dan volop draait, weet ik niet. Maar dan inderdaad heb je wel een bovenbaas in Nederland... die als die goed is ja kan zeggen, nu komt er in elke regio, in de tien regio's die er komen, komt de voorziening op punt van bijvoorbeeld het illegale wapenbezit en in de bestrijding van de illegale wapenhandel. Zelden neemt de vrouwenhandel. He. Iedereen kent de zaak van Saban in Nederland. Ja. Als u weet dat die zaak tien jaar heeft geduurd, met name ook door een gebrek aan samenwerking tussen de politiekorps en in dit zeer kleine landje. Dan beseft u wel dat het nodig is dat er een bovenbaas komt. Die als het om dit soort zeer ernstige vormen van vrouwenhandel gaat, die gewoon directief kan ingrijpen in de toekenning van mensen en middelen aan de opsporing. Wat vindt u uh, wat de taak zou moeten zijn? Of nee, laat, laat ik het anders zeggen. Waar ja. moet de politie zich de komende tien jaar op richten? Noemt u eens twee belangrijke terreinen. Want ze kunnen niet alles. Nee, blijf natuurlijk toch zeer belangrijk, juist in het geval van de Nederlandse politie, dat ze via wijkteams en wijkagenten gewoon wel heel dicht verknoop blijven met het alledaagse maatschappelijk leven, hm. zeker in de grotere steden. Dat is cruciaal voor de rest wat een politie kan doen of niet kan doen. En op de tweede plaats denk ik dat toch de aanpak en de beheersing van die zwaardere misdaadvormen, dat die wel cruciaal moet zijn. Ook in samenwerking met de lokale besturen en met de Belastingdienst. 30 september, dus met Emeritaat. U heeft het voorzitterschap overgenomen van Ibo Buruma van de CEAS. Dat is die commissie die afgesloten straf. Kijk of afgesloten strafzaken misschien opnieuw heropend moeten worden. Omdat nou ja, advies het allemaal, te geven aan het college van procureurs-generaal. Om dat te doen of niet. Om na onderzoek doen. in te stellen, ja. Alles mm -hmm. wat we u nu hebben horen zeggen, heeft u het idee dat u het daarmee razend druk gaat krijgen? Nou ja, bedoel dat de een naar het... de andere zaak opnieuw ja. geopend moet Ik gaan hoop maar. van niet, eerlijk gezegd. En het is zo dat als je kijkt naar de meldingen die geweest zijn in de voorbije uh, zeven jaar of vanaf 2005, dus de voorbije zes jaar... dan zie je dat dat aantal meldingen aanzienlijk is teruggelopen. Mm -hmm. He, dit jaar, tot nu toe, is er eigenlijk nog geen melding geweest. Natuurlijk vroeg dat de vraag op hoe komt dat. Nu, het kan op het eerste oog twee redenen hebben. Ten eerste dat natuurlijk een aantal zaken die gespeeld hebben in de jaren 80 en 90 dat die zaken onderhand gemeld zijn en zijn bekeken. Mm -hmm. En aan de andere kant je sprak net van het lerend vermogen van Precies. politie en justitie. Oh. Ja. Na de Park Moot heeft men toch een heel arsenaal aan maatregelen genomen om herhaling van zulke drama's te voorkomen. Mm -hmm. Dus dat zou ook wel met zich mee kunnen brengen dat je geen meldingen hebt over, de, over, over strafzaken die dateren zeg maar, van na 2004. Goed, Cyril oud. hartelijk bedankt dat u hier was. Graag gedaan. 30 september dus neemt u afscheid. En er zal ongetwijfeld in de krant het een en ander geschreven worden... over wat u in uw afscheidscollege dan maar weer aanstipt. Dan wel overhoop haalt. Hartelijk bedankt. De villa is zometeen na het nieuws van 4 uur bij u terug. Met zoals u van ons gewend bent op dinsdag... ons eigen politieke vragenuurtje. Ger met Alexander Pechtold. Ja, en we gaan het hebben over zijn gesprek van de Kamer met Shell. Zo is dat. Want ze we moeten weg daar.